Eigenlijk wel een positief iets. Het meest echt als ons krantje noemen. En vooral het woord ons. Daar doen we het ook voor.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 niet allemaal, maar dat zijn er namelijk heel veel. Maar uh, dat contact loopt voor mij heel erg goed. Zij uh, levert mij keurig elke week een lijstje aan met wie er de komende week gaan adverteren en met wat formaat. En uh, in het weekend maak ik zelf de indeling uh, van advertenties. Um, maar ik heb het gevoel dat wij een goede band hebben met adverteerders. Ik hoor ook terug van adverteerders dat zij een, uh, uh, altijd uh, goede reacties hebben op een advertentie.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 Ja, ook heel erg bedankt. Oh.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 En in de Eter op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Marion Koekoek met het NOS Journaal. De Fiat heeft dinsdag een man en een vrouw opgepakt omdat ze fraude zouden hebben gepleegd met geprepareerde kassa's... Een bedrijf in Almere wordt ervan verdacht dat het kassa's maakte die een deel van de inkomsten niet registreerden. Gebruikers konden zo de belasting ontduiken. De opgepakte man werkt bij het bedrijf. De vrouw werkte in een horecazaak in Amersfoort dat met zo'n kassa werkte. Ook bij andere klanten van het Almeerse bedrijf zijn invallen gedaan en is administratie in beslag genomen. Verder werden drie kluizen, sieraden en 50.000 euro contant geld in beslag genomen. Een Rotterdamse rijschoolhoudster heeft vijf jaar cel gekregen en mag tien jaar niet achter het stuur zitten. De vrouw was dronken op de A20 gaan spookrijden en veroorzaakte een dodelijk ongeval. Ze had drie kilometer lang met zeker 100 kilometer per uur over de snelweg gereden en reageerde niet op lichtsignalen van andere weggebruikers. Uiteindelijk botste ze bij Schiedam op een auto waarvan de bestuurder om het leven kwam. Onderzoek wees uit dat ze zeker twaalf glazen op had. In de Zuid-Duitse deelstaat Beieren hebben vandalen vannacht het geboortehuis van paus Benedictus beklad. Volgens een politiewoordvoerder ging het om beledigende teksten die sloegen op het misbruiksschandaal in de katholieke kerk. Wat de precieze tekst was, wilde hij niet zeggen. De met blauwe verf aangebrachte teksten zijn onmiddellijk overgeschilderd. In de haven van Hamburg is de grootste cocaïnevangst in de Duitse geschiedenis gedaan. De politie nam er 1300 kilo kook in beslag met een waarde van 40 miljoen euro. Zeven verdachten zijn aangehouden. De politie hield de bende sinds eind vorig jaar in de gaten... en sloeg toe toen een container uit Paraguay aan het land werd gebracht. De lading bestond uit zaagselbriketten die waren gevuld met cocaïne. Die zou bedoeld zijn voor kopers in Hamburg en Nederland. Aan de politieoperatie deden 200 agenten mee.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 Met, Met nu U. in Zandvoortse Zaken. In...